Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks... gaan morgenochtend langs bij informateur Roosentaal. Die maakte een begin met zijn onderzoek naar de vraag... of een paars-plus combinatie mogelijk is... PvdA-leider Cohen wil morgen weten of Mark Rutte van de VVD serieus werk wil maken van Paars+. Plus. Rutte zei vrijdag, na het mislukken van een rechtse coalitie, dat zijn voorkeur uitgaat naar een middenkabinet van VVD, CDA en PvdA. Alexander Pechtold van D66 en GroenLinks-leider Femke Halsema vinden juist dat Paars+, Plus het best in staat is de problemen op te lossen. In Polen is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen... door de pro-Europese kandidaat Komorowski. Hij kreeg volgens de exit polls meer dan 40% van de stemmen. Tweede werd de conservatieve kandidaat Jaroslav Kaczynski met ruim 30%. Zij nemen het over twee weken tegen elkaar op in de tweede ronde. Komorowski is dan de favoriet omdat hij waarschijnlijk kan rekenen op de stemmen... die vandaag naar linkse kandidaten gingen. Op het WK in Zuid-Afrika is het Franse voetbalteam in opstand gekomen... tegen de eigen voetbalbond... De spelers verklaarden zich solidair met de weggestuurde spits Nicola Anelka en weigerden te gaan trainen. Daaraan ging op het trainingscomplex een ruzie vooraf tussen aanvoerder Evra en een fitnesscoach. Bondscoach Dominic las erna een verklaring voor waarin stond dat de spelers zich niet beschermd voelen door de Franse bond. Anelka werd gisteren uit de selectie gezet na een woordenwisseling met Dominic. Het weer zwaar bewolkt, maar langzaamaan overal droog. Vannacht in het westen weer kans op regen, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst bewolkt en nog kansen wat regen. Later droog en meer zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. -joc. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, nu TapTapi. Terug bij TEP-ZEPI aflevering 677. De tweede uur van deze aflevering werd geopend door Deuter. Met een prachtig CD Like the Wind in the trees. Uitgebracht door uh, New Earth Records en tot ons gekomen via Osho.nl. We gaan verder met Golana en zijn CD Lone Pine Canyon van het label Spring Hill. Dus veel huiselijk plezier ook voor dit uur Tab Zeppi. What's so gekomen van Tap Zeppi en die gaat hem afsluiten, dat is Mike Roland, de healing een prachtig idee van Oriade Music, je kan dit programma natuurlijk nalezen op www.zandvoort.nl. dan ga je even naar programma info mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot een volgende keer en een hele hele fijne nacht, dag